Twee menspelers met het NOS-journaal. Minister Van der Steur van was de hele dag over hem heen gevallen... over zijn rol in de nasleep van de Teven-deal. Van der Steur slaagde er niet in om de Kamer ervan te overtuigen... dat hij niet heeft gelogen. En daarom hield hij de eer aan zichzelf. Minister Stef Blok neemt zijn taken tot de verkiezingen van maart waar. In Haarlem zijn alle negen leden van het Haarlemse chapter van de Hells Angels aangehouden. De verdachten werden opgepakt in het clubhuis van de Hells Angels... en in woningen in Haarlem en in de gevangenis in Heer Hugo Waard. Het gaat om negen mannen en een vrouw. De vrouw is geen lid van de motorclub. Het clubhuis is op last van de burgemeester gesloten. Het OM heeft beslag gelegd op het pand. Ook elders worden invallen gedaan. En de actie is het resultaat van een langlopend onderzoek... door de politie en het Openbaar Ministerie. In Amerika stapt de hoogste baas op van de Amerikaanse Border Control. Verantwoordelijk voor de grensbewaking. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. Mark Morgan zou verzocht zijn om op te stappen. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken moet op zoek naar nieuwe mensen. De Washington Post bericht dat de voltallige top van het departement vertrekt. Het gaat om vier mensen die cruciale posten bekleden. De complete administratie van alle onderduikers uit de Tweede Wereldoorlog in Sneek is ontdekt achter het orgel van een kerk in Burgwart. Het gaat om 15.000 kaarten waarop de gegevens van alle 2000 onderduikers staan. Van elke onderduiker staat de naam en geboortedatum genoteerd, net als het onderduikadres en hoeveel bonden ze hadden. Na de oorlog zijn deze kaarten verstopt in de kerk.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 Het weer vanavond helder en het gaat overal weer vriezen. Minima tussen min 2 en min 6 graden. Morgen geregeld zon, later op de dag hoge bewolking. Het blijft droog en de temperatuur ligt met 6 tot 9 graden, een stuk hoger dan de afgelopen dagen. Dit was het Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Hi, I'm Gita Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio.